1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De stroomstoringen in Utrecht en Woerden zijn opgelost, zegt energieleverancier Stedin. In Utrecht zaten 12.000 aansluitingen zonder stroom in de wijken Hooggraven en Lunetten. In Woerden hadden zo'n 2200 klanten last van een storing in de wijken Snel en Polane. Een kapotte kabel was de boosdoener, zegt Stedin. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. De nieuwe directeur van het Centraal Planbureau wordt Laura van Geest. Dat hebben bronnen bevestigd aan de NOS... Van Geest is nu nog directeur-generaal Rijksbegroting... op het ministerie van Financiën. Ze is de opvolger van Koen Teulings. Het CPB analyseert gevraagd en ongevraagd... de economische en financiële huishouding van Nederland. Bijna alle politieke partijen en de regering... houden rekening met de voorspellingen van het Centraal Planbureau. Staatssecretaris Wekers van Financiën krijgt meer tijd van de Kamer... om met alle feiten te komen over de toeslagfraude... De Kamer had om 7 uur vanavond een brief met tekst en uitleg willen hebben, maar Wekers kreeg dat niet voor elkaar. Belastingambtenaren zeggen dat hij op de hoogte was van de frauderende Bulgaren. Wekers zelf zegt dat dat niet waar is. De twee broers die bommen lieten ontploffen bij de marathon van Boston waren onderweg naar New York om ook daar op Times Square bommen te laten ontploffen. Dat heeft burgemeester Bloomberg van New York gezegd. De broers hadden in de buurt van Boston een auto gekaapt. De eigenaar sloeg alarm en daarop werden de twee door de politie onderschept. Een van de broers kwam daarbij om, de ander werd zwaar gewond. Volgens minister Hennis Plasgaat van Defensie... heeft het kabinet in de 15 jaar dat er nagedacht wordt... over het vervangen van de F-16 door de JSF... al 3920 vragen beantwoord over het gevechtstoestel. Ze rekenden in een overleg met de Kamer voor... dat dat 14,7 miljoen euro heeft gekost... De minister wees erop dat het beantwoorden van iedere vraag 3750 euro kost. Het weer vanavond en vannacht neemt van het westen uit de bewolking toe. En tegen de ochtend valt in het westen de eerste regen. De minima liggen tussen 8 en 11 graden vannacht. Morgen regent het een flink deel van de dag en dan wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En nou, Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het Huis van de Maan. Zolang het nog bestaat, laten we hier een feestje van maken, zul we maar zeggen. We hadden het in het eerste uur uh, over filantropie. Uh, uh, geven dus. Met de bijzonder hoogleraar uh, René Bekkers. Daar gaan we dit uur ook over praten. Mijn vraag is: uh, waar zit. Jij je voorin. Waar zet u zich voorin? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Eh, kazelunen.ncv.nl, ons e-mailadres. Op de dag van de filantropie is de vraag... waar zet u zich voor in? Maandag 6 mei... dan praten we in Kazelunen met de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Op de winnaar ligt 65.000 euro te wachten. Tomming Wieringa is een van de genomineerden met zijn boek... Dit zijn de namen. Dit verhaal wilde ik vertellen omdat ik benieuwd was of ik iets tevoorschijn kon schrijven. Namelijk het wonder van het begin van een religie, van een geloof... van mensen die zichzelf verenigen rondom een geheiligd lijk. Ik wilde weten of ik dat kon. Of ik zulke omstandigheden kon scheppen waarbinnen dat kon plaatsvinden. En om mensen zo wanhopig te laten zijn en zo langdurig te laten panikeren... heb je veel ruimte nodig. Dat kan hier niet. Hier stuit je overal op iets menselijks. Dus ik moest daarvoor naar een gebied waar wel veel ruimte is. En toen ben ik, ben ik in, in Oekraïne beland en uh, ben daar op de steppen gaan kijken of het kon. En het kon. Ik probeer op geen enkele manier te denken aan het winnen van die prijs. Ik heb, dat, dat maakt me alleen maar ongelukkig en onzeker. Ik wil vrij zijn en ik wil niet de slaaf zijn van mijn verlangens. Dus ik denk er niet aan. Dus ik denk ook niet aan wat ik met, met dat geld ga doen. Bovendien, Prediker zegt, wat er niet is, kan niet worden geteld. Acteur uh, Tommy Wieringa was dat straks aan het einde van dit uur. Dan leest hij voor uit zijn boek Dit zijn de namen. En op onze Facebookpagina, uh, Casaluna, nee, sorry, Facebook slash casaluna is een gefilmd portretje van Tommy Wieringa te zien. We hebben het dus over uh, geven, geld geven of andere dingen doen. Mijn vraag is, waar zet u zich voor in? Het uh, ons eigen gratis nummer is 0800 1121. Tom Fase, goedenacht. Goedenacht Frank, hi, goedenacht. Je mag het zeggen Tom. Ja, nou, ik, ben, uh, ik was gevierd door een paar jongens... Uh, <laughs> Ik sta even in de auto. Ik ben uh, facilitator bij Gave Dingen Doen, Frank. En uh, Gave Dingen Doen is een initiatief. wat uh, landelijk. Uh, uh, op behoorlijk wat plaatsen is opgestart. Uh, Gave Dingen Doen helpt mensen die een idee hebben. Een product, een project. of een. Uh, uh, uh, een initiatief. en wat ze niet echt van de grond krijgen. Geef uh, een daar... voorbeeld: een voorbeeld is bijvoorbeeld iemand die. Uh, uh, ...die bij ons heeft gepitcht over het sociaal isolement. Uh, er zijn behoorlijk veel mensen in Nederland die toch uh, die, die wel te maken hebben met sociaal isolement... ...die, die s'avonds thuiskomen op de bank gaan zitten en niet uh, meteen naar vrienden kunnen gaan... ...of, of uh, toch veel meer op zichzelf aangewezen zijn. Mm -hmm. En deze, deze vrouw die had het idee van nou, ik, ik wil eigenlijk wel iets voor hen betekenen. Ik wil iets voor hen doen, ik wil hen bij elkaar brengen. En die heeft bij ons gepitcht, dat doet ze in, in vijf minuutjes... En die heeft haar verhaal verteld en de groep die kreeg een beeld van wat zij wilde, wat zij wilde bereiken. Mm -hmm. um, daar werden antwoorden op gegeven, daar werden um, uh, uh, ideeën gegenereerd. En uh, dat plakken we dan als het ware op, op flip-overs, op borden. En uh, op die manier gaan we kijken hoe die groep dan al, al reageert op, uh, op zo'n pitch. Um, op vragen uh, wordt, wordt er na een paar minuten uh, wordt er terugkoppeling gegeven, zodat het concept nog beter tussen de oren komt. Van, uh, van de groep die aanwezig is. En belangrijk daarbij te vermelden is dat zo'n pitcher zich aan heeft gemeld, maar dat er uh, voor, voor, op een avond om te pitchen, dat de hele groep die daar aanwezig is, daar vrijwillig is. Mm -hmm. uh, 15 tot 20 man die zo, zo iemand uh, willen helpen en, uh, en vooral ook een hele leuke avond met elkaar willen, willen, willen hebben. Wat, zo'n groep, hoe vaak uh, komt die bij elkaar? Een keer in de maand. Ik doe het zelf in Eindhoven, uh, maar ook op andere plekken in het land. Den Haag, Rotterdam, uh, Amsterdam, Nijmegen, Deventer, noem maar op. Daar worden deze, uh, deze avonden gehouden. En hoeveel uh, mensen en ik... worden daar dan uitgekozen uiteindelijk, met hun ideeën? Met hun ideeën. Nou, er zijn dus uh, twee pitches op het avond die wij voorbij laten komen. En uh, dat doen we in een uur. En nadat die vragen gesteld zijn naar aanleiding van die pitch... Uh, en de, ideeën, de eerste ideeën zijn gegenereerd, dan wordt er doorgepakt op het uitwerken van een, van een van de ideeën, of van meerdere van de ideeën. En dat doen we in verschillende groepjes die dan, waarmee de mensen uiteen gaan. Wat ontzettend leuk. Uh, Wat ontzettend ja, leuk. Onwijs dus dus uh, uiteindelijk, uh, je, je, dat ja. idee bijvoorbeeld waar, waar je het net over had, uh, ja. dan zeg, zeg jij en, en de andere mensen in die groep: zeggen, wauw, gaaf idee, gaan we doen. Ja. Aan de slag. Dus we gaan kijken of we op creatieve manier, creatieve werkvormen, en daar ben ik de facilitator in, op creatieve werkvormen zo iemand verder kunnen helpen. En uh, dat gaat bijvoorbeeld uit van, oké, okay, hoe, hoe, hoe, hoe ga je mensen met elkaar in contact brengen die in een sociaal isolement zitten? Uh, op welke manier ga je het promoten? Hoe ga je aanhaken uh, bij andere organisaties? Hoe, uh, uh, wat heb je nodig? Wie heb je nodig? Met wie kun je het beste contact leggen? Dus met de huisarts. Psychologen zijn dat, noem maar op. Ja. Nou, allemaal ideeën die uit die groep voorbij komen. En wat leuk is, daar worden de mensen uitgedaagd. En ik hoorde jullie uh, uh, hoogleraar die er was, bijzonder hoogleraar moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, die hoorde ik ook zeggen dat, dat het leuk moet zijn voor de mensen. Dat er iets, iets moet, moet gebeuren. En uh, wat wij dus doen, is uh, dat we ze echt uitdagen om hun sociale kapitaal in te zetten. Om iemand anders een flinke stap verder te helpen. Ik vind het ontzettend leuk gaan. klinken, Tom. Echt heel erg leuk. Ja, en ja. tweede wat hij zei, is dat die verbindenissen moeten zijn. En mensen moeten zich verbonden weten. Nou ja, dat, dat lijkt me in dit ja. geval ook uh, een appeltje-eitje. Dus appeltje-eitje. En ik moet je zelf zeggen, uh, deze mevrouw, die, die bel ik dan een week later op. Ik zeg, hoe heb je het ervaren? Uh, nou, briljant, geweldig. Ze heeft een stukje geschreven op de website. Maar ze zegt, ik heb wel twee nachten niet kunnen slapen. Van zo'n groep, die... Uh, ...die zo losgaat op mijn, op mijn idee en op mijn initiatief. Ja. Uh, die dame is gewoon helemaal, die was helemaal cool, weet je wel. Ja. Die had echt iets van, wauw, hier kan ik echt wel mee. En ik kan nu echt stappen voorwaarts zetten om dat uh, om, om te realiseren. Allemaal onbetaald werk. Uh, onbetaald werk, en, uh, maar vooral om ook het netwerk bij elkaar te brengen... ...en door middel van co-creatie elkaar te helpen. Ja, doen.nl als u meer wilt weten. Helemaal correct Frank. Ik vind het ontzettend leuk. Tom, hartelijk dank en uh, ontzettend veel succes met, uh, met dit initiatief. Ja, dankjewel. En uh, jullie ook succes met Kazeluna. Dankjewel. We zullen het hard nodig hebben de komende ja. tijd. Dankjewel. 0800-1121. <laughs> Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Waar zet u zich voor in? Dat is mijn vraag. Waar zet u zich voor in? 0800-1121. Of casaluna@ncv.nl is ons e-mailadres. Fred Goed. Goedenacht ja, goedenavond, ja, uh, je zal toch niet moeten nadenken... dat Kazaluna ophoudt, dat punt één. Ja. Uh, want dat is natuurlijk vreselijk, hè? Want het is toch echt een van de... Want als je nou praat over verbondenheid... dan is het toch wel een van de programma's... die een, een hele hoop mensen met elkaar verbindt. Maar, maar ja, nou ja, goed, je merkt ook nu aan alles wat er uh, online gebeurt met name. Ja. Uh, dat explodeert ongeveer. Uh, er is ook een, uh, op Facebook... een plek Casaluna uh, moet blijven. Dus nou, ja, goed, ja. er zijn plekken waar, uh, waar... en ik hoop het ook zeer hoort trouwens... dat veel ja, luisteraars ja. denken, dit kan niet waar wezen. Ja, tuurlijk, maar dat hoort ook bij de NCRV. Ja. Wij samen, ja. voor elkaar, met elkaar. Dat, ja. dat, uh, dat vermoeden had ik ook, ja. Ja, ja, ja. ja. Goed, we hebben het over hele andere dingen nu. Uh, ja, nou, ja, ja, ja, ja. De, de, de grote verbondenheid... Uh, ...mijn vrouw Joke en ik, wij zijn uh, vrijwilligers uh, bij Huisdoren. Waar de, de Duitse keizer gewoond heeft. Uh, waar de Duitse keizer gewoond heeft, ja, inderdaad. En wij werden dus verrast door een... Uh, ...ja, weet je, het, het grote probleem is natuurlijk dat wij eigenlijk het enige land in Europa zijn... ...die geen minister van cultuur meer hebben. Uh, dat zit bij ons tussen de sport en het onderwijs in... En uh, zodoende werden wij dat geconfronteerd. Ja. Sorry? Dat we nooit geëliseerd. Dus... Ja, dat is zo. Ja. Ja. Ja, ja. En, en zodoende werden wij geconfronteerd afgelopen jaar met een uh, buitengewoon ja, arrogante manier van de staatssecretaris. Die zegt: Ach, dat kan wel dicht, want dat is toch niet Nederlands. Zelfs daar. Ja, uh, ja, ja. Wat was hij toen nog, hè? Nou ja, ik moet zeggen dat hij als. Uh, Fractievoorzitter, niet veel beter. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, wij hebben als stichting Vrienden van Huis Doren gezegd... dit mag niet gebeuren, dit mag ons niet overkomen. Wij zijn gaan werven in, uh, zeg maar op de Utrechtse heuvelrug. We hebben inmiddels uh, een kleine 25 à 30 nieuwe vrijwilligers gekregen. En dat zijn geen rondleiders, want die hebben we al. Maar mensen die gewoon de kassa gaan draaien. Mensen die gewoon e-mails gaan beantwoorden. Mensen die gewoon de telefoon gaan beantwoorden. Mensen die er zijn om sleutels om te draaien. Uh, om uh, koffieapparaten schoon te maken. Om lampjes in te draaien. Ja. Om al dat soort dingen. En wij zijn nu inmiddels, ja, als ik even doortel... ongeveer met z'n 160, 170. Wow. En afgelopen maandag... Afgelopen maandag is het zeker geworden. Huis Doorn kan door middel van de vrijwilligers open blijven. Nou, fantastisch. Ja, en ik denk, ja, ik moet toch eventjes bellen. Van, want dat is natuurlijk allemaal de inzet van, van gewoon hele lieve en leuke mensen. die met elkaar een geweldig team zijn. En die zeggen: dit mag niet teloorgaan. Ja. Nee, ja, fantastisch. En, en dat, dat gebeurt dus ook niet, omdat die mensen zich allemaal, zoals u, zich allemaal inzetten. En het betekent, ondanks dat wij uh, gepensioneerd zijn, dat wij dus in plaats van uh, twee dagen, soms drie dagen in de week aanwezig moeten zijn. Maar het betekent ook dat er inderdaad nu mensen zijn die van tien tot twee iedere werkdag gewoon de telefoon bemensen. En, en dat er mensen zijn dat, dat, uh, ja, die lampjes indraaien... En, Weet je, het, het, iedereen denkt altijd, ja, rondleiders, ja, dat zijn we ook. En we doen ook de winkel en, en we doen allemaal dingen. Maar het gaat natuurlijk ook om die hele gewoon simpele dingen. En er zijn van de acht mensen zijn er zes ontslagen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus we hebben nu nog maar twee, uh, twee betaalde krachten... en voor de rest moeten we het allemaal met de vrijwilligers doen. Maar is er ook niet heel veel kennis daarmee uh, pand uitgelopen? Ja. Maar daarbij kan ik je vertellen dat uh, twee uh, studerende mensen van een jaar of 27... die dus betaalde klachten waren... Uh, die blijven de weekenden als vrijwilligers komen. Gewoon omdat we, en om ons te helpen om, om, om alle dingen... Ja, hoe werkt dat met het alarm en hoe werkt dat met... Uh, ...met de kassa en hoe werkt dat met, met uh, het beantwoorden van de e-mails en, ja. en welke tarieven zijn er en zo. Ja, maar ik dacht ook nou, met name dat... aan, toe, als het gaat om die rondleidingen... ...dat is natuurlijk ook iets wat, ja. wat, waar, waar kennis over opgebouwd is door de mensen die dat deden. Jawel, ja, natuurlijk. Maar kijk, de rondleiders, dat waren allemaal al vrijwilligers. Oh, kijk. Dus daar is niks en, van. Ja. Er, er zijn op dit moment 70 uh, rondleiders... En, en dat zijn de mensen die uh, scholen doen. En, en Duitsers doen. En Engelsen doen. En Fransen doen. En zo. Ja. Allemaal met hun eigen kleine specialismen. Maar het is vooral zo'n heerlijke club. En weet je, en dat is, als je het nou over verbondenheid hebt. Uh, de, de stemming die wij hebben in, in, in, ons, in ons team. En de uitdaging voor volgend jaar, hè? Ik weet ja. niet of je weet welk jaar het volgend jaar is. Uh. Nee. Nee, niet. Nou, 2014 en wat gebeurde er toen 100 jaar geleden? Ah, uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Juist, precies. En wij worden, uh, wij worden nu uh, opgenomen als kenniscentrum in Nederland voor de Eerste Wereldoorlog. En uh, mijn persoontje uh, heeft inmiddels met nog twintig anderen al een, een, een cursus gehad hoe we daar speciale rondleidingen over ja. kunnen doen. En we gaan tentoonstellingen maken en dat gaan we samen doen. Ja, ja. oké, okay, nou hartstikke mooi. En, en, en nou ja, goed, als ik dit zo hoor, het levert een ontzettend hoop energie op, zo te horen. Ja, ja, ja, ja. En het is ook vreselijk leuk hoor. Het is zo ontzettend leuk. En we helpen elkaar aan alle kanten. En weet je, en dat, dat mist Nederland momenteel een beetje. Hè? Als, je, als je die club van ons ziet, hè? iedereen die voor iedereen inspringt en, en, en die voor, voor alles bereid is. He, en, en dat heeft nog niet eens te maken of het nou rondleidingen zijn of een museum... maar het heeft gewoon te maken met een grote groep mensen... die vanuit heel veel invalshoeken zich helemaal inzetten voor iets. He. Prachtig. Heel ja, veel succes daar. Dat is nodig in Nederland, hè? He. Precies. He. Heel veel succes. En uh, uh, nee, dit zijn dank. alleen maar initiatieven waar je er blij van kan worden, volgens mij. Dank. Ja, ja en ik, ook heel hartelijk bedankt dat ik dit even kwijt mocht. Met veel plezier. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Wat, uh, waar zet jij je voor in? 0800-1121. Of stuur een mailtje naar ncv.nl. De heer Kuijer, nacht. Ja, goedendacht. Uh, ik heb uh, uh, twee uh, voorvallen... die op zich met, uh, uh, niks met elkaar te maken hebben. Maar het zijn wel twee voorvallen die uh, de stichtingen waar uh, geld aan gegeven wordt... eigenlijk een uh, gedrag vertonen... Uh, waarvan ik graag melding zou willen maken. En het is een negatief gedrag. Dat zeg ik van tevoren. Okay. Ik zal u geval 1 eerst... Ik begin maar even met geval 1. Mijn vrouw heeft, een, uh, heeft sinds jaar en dag... Een waaier aan uh, acceptgiro's hier gekregen en ingevuld en bedragen overgemaakt. naar een heel veel stichtingen van een naam. KWF, Coord Aid, uh, Artsen zonder Grenzen, zo, noem maar op. Uh, zij is uh, overleden en ik ben bezig met die stichtingen te schrijven. dat ze stoppen moeten met die acceptgiro's te sturen. Mm -hmm. uh, het eerste wat opvalt het is dat bijna geen, geen van de stichtingen. Antwoord op mijn brief geeft. Mm -hmm. Dat is al verbazingwekkend. Tweede is dat degenen die wel reageren. het administratief afhandelen. Wij de wel een zin aan, gecondoleerd meneer. maar wij nemen. Uh, die naam uh, nemen we uit, uh, uit de administratie. En u krijgt geen accept ook uit. U krijgt misschien nog wel reclame... reclamemateriaal gedurende twee maanden. daar kunnen we niks aan doen. Maar waar ik maar aan erger dat is dat zelfs die stichtingen die dan iets terugsturen... niet de moeite nemen om één zin te wijden aan het feit... nou mevrouw, dank u wel voor al die jaren dat u die giften gegeven heeft. Ah ja. Die zin staat er niet in. Ja, ja. En... Dus uh, dat is ten, e ten eerste geen antwoord. Ten tweede, als er antwoord staat, dan staat er geen... Dus die stichtingen die helemaal niet antwoorden, die zetten dat er ook dus niet in. En wat voor dus er is in feite voor... niet, niet één die zegt dank u wel mevrouw dat u dit gedaan heeft. En wat voor uh, gevoel roept dat op? Nou, dat woord wil ik niet eens gebruiken. Dat, dus, maar er zitten minstens drie o's in. Um, dus ik vind het een... Nou ja, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Ik vind het een, een, ik vind het een, af, u... een afstandelijk, laat ik het dan heel netjes ja. zeggen... ik vind het een afstandelijk gedrag... dat ze zich niet even verplaatsen in degene die die brief schrijft. En zich niet verplaatsen in degene die jarenlang die giften heeft gegeven. Heeft u die, die stichtingen daarop aangesproken? Nog niet, maar dat ga ik wel doen. En in wat voor vorm gaat u dat doen? Een boze brief schrijven. Oké, okay, nou ja, ik ben benieuwd ja. wat, wat, hoe daarop gereageerd wordt. En ik snap, ik snap het heel goed hoor. Ik bedoel, ja. eh, toch een hele kleine moeite om even dankjewel te zeggen eh, nou, voor dus, zo'n lange periode dus, zeker. Het is, ze net hoeft er, en naast het aan de standaardbrieven, want je krijgt duidelijk standaardbrieven terug, dan zouden ze dat, dat uh, er makkelijk in op kunnen. Nemen. Geval twee. Oh, dat is, nog één? Oh ja, dat is waar. U had dus, het ja, dat dus zijn twee gevallen. Ze hebben niks met elkaar te maken. Komen wel toevallig in, de, in dezelfde familie voor. Uh, ik heb een schoonzus, die heeft in 2008... Ik moet even, even de omstandigheden zeggen. De schoonzus woonde helemaal alleen. Had geen uh, partner, geen kinderen. Dus die, die had geen, helemaal geen nakomelingen. Of mm -hmm. wat dan ook. De schoonzus woonde helemaal alleen. De schoonzus heeft in 2008 een verkeersongeval gehad. Is er, uh, bij een verkeersongeval betrokken geraakt. En uh, is... Uh, pas vier, bijna vier jaar later in overleden, in 2000, om precies te zijn, 9 april 2012. Al die tijd tussen het moment van het verkeersongeval en overlijden is in coma geweest. Mm -hmm. Zij heeft een testament. en uh, De broer, haar broer, dus het is ook de broer van mijn vrouw, die is uh, degene geweest die de zaak heeft afgehandeld. Mm -hmm. En die, uh, wat staat er in het testament? Er staat dat als, er, uh, als bij overlijden, als er eventueel uh, iets uh, weg te geven valt, dan gaat dat naar Plan Nederland toe. Dat mm -hmm. heette toen nog Forster Perrens, want mm -hmm. zo lang oud is dat testament al dat dat er nog in genoemd wordt. Maar het heet Plan Nederland. Er is, uh, ze was hard zich goed verzekerd. Redelijk goed verzekerd tegen verkeersongevallen. Dus er gebeurde iets. Wat ging via de notaris werd Plan Nederland op de hoogte gesteld van het feit dat er een fatsoenlijk bedrag aankwam. En het werd oorverdovend stil, totdat broer na enige maanden dacht: Nou, ik zal die, sticht, die Plan Nederland zelf maar eens eventjes opbellen. En toen kreeg hij iemand aan de telefoon die... Maar, maar was... zou je opbellen om, omdat hij zich afvroeg of het überhaupt wel aangekomen was? Ja, ja, zijn jullie er nog? Laat hij jullie misschien iets van je horen. Ja. Zo? Er ja. komt een fatsoenlijk bedrag aan. Zouden jullie niet eens even zeggen van, oh, er komt wat aan? Uh, ja. Ja. Nou, dus hij kreeg eerst iemand aan de telefoon die... Uh, dat was een heel ongelukkig gesprek... Toen kreeg hij uh, in een ronde later, een paar dagen later, probeerde hij het niet nog een keer. Toen kreeg hij aan de telefoon iemand die deskundig in dat bedrijf is, in, de, in, die, in die vereniging is. En wat gebeurde er weer? Het werd administratief afgehandeld. Die meneer en die mevrouw die namen in beide gevallen niet de moeite om zich even in de gedachte te verplaatsen van de broer van... Oh, Um, ja, uw zus is iets in de trant van. Is uw zus iets overkomen? Uh, nou, ge ge meneer, gecondoleerd ermee. Of ja. zelfs enige navraag okay. in de toedracht. Okay. van hoe dat geld bij hun terechtgekomen is uiteindelijk. Een punt, helemaal niets. Het punt is uh, gemaakt, denk ik. Um, ja, helemaal en niets. Er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn met tegenovergestelde ervaring. Daar ben ik ook benieuwd ja. naar, want laten we uh, kijken. U kunt ook twee keer enorm pech hebben gehad. Uh, het is in ja. ieder geval een, uh, uh, een observatie, uh, hè, want dit zijn de dingen die u meegemaakt heeft. Ja, ja. Dank uh, voor het bellen. Zo. Dat is ook zo. Dank. Het is een eenmalige vraag. Ik hoop, ja, het. Ik wel. Ik hoop ja, het. Dank Dag. voor het bed. Een prettige avond. Dank u wel. Dag. Dag. Dag. Dag. Je kuier. Uh, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Uh, de vraag is, uh, waar zet u zich voor in? 0800-1121. We gaan uh, muziek draaien van uh, Ben Howard. De uh, Veer heet dit liedje. Mama, cold hearted, yeah, tell me how you star blade in the grass and a spoke unto the wheel Ben Howard was dat. We hebben het over de vraag, waar zet u zich voor in? Het eerste uur was René Bekkers te gast. Bijzonder hoogleraar sociale aspecten van pro-sociaal gedrag. Kortom, dus helemaal in toe filantropie. Iets doen voor een ander. En de vraag is ook altijd, wat krijg je daarvoor terug? Nou goed, mijn vraag is in dit tweede uur van Kase Waar zet u zich voor in? Meneer Van der Werf, nacht. Ja, met meneer Van der Werf. Ja, goedenacht, Van Dumosch. Zegt u het maar. Ik zet me voorin om... Uh, ik heb me voorin voor uh, uniforme openingstijden... voor Friesland, uh, wat het vaart betreft... van Friesland, Groningen en Drenthe. We hebben nu allemaal verschillende openingstijden. En als je uh, van het noorden een speeltijd wil maken... dan moet je zorgen dat de bruggen open zijn... en dat de mensen kunnen komen. De, de vaart die is half dicht, Om, om zo te zeggen... In Aldeboren akkeren en Sneek, daar kunnen ze op het ogenblik allemaal varen. En in, uh, in de Kompionsvaart in Gordendijk kunnen we niet varen. Waarom niet? Ik ben een oude beurtschipper. Ik heb, uh, we hebben al 160 jaar beurt, die is Gordendijk Sneek. In de oorlog voeren we nacht en dag en altijd door. Uh, uh, uh, uh, waren, waren er waren geen uh, tijden. Dat was ook niet goed natuurlijk dat je altijd nachts ook kon varen. Maar nou, nou zouden ze, krek na de oorlog, de, de vaardempen. En de winkeliersvereniging die zei dat kunnen mooie auto's in plaats van water kunnen mooie auto's staan. En meneer verdoelde de pastoor die zegt ja jongens jullie moeten die kunstwerken niet vernietigen dat, dat kan niet. Nou fijn we begrepen allemaal niet wat hij bedoelde in de vorm van kunstwerken. We dachten nou hij wil die vader op houden. Ja. Yeah. Dat uh, en nog als ik in de krant dat helderdoorn zeg door. Die was eerst in de Provinciale Staten van Friesland. En wacht, meneer, meneer Van der Werf, wacht even dat moment. Toen ging de pastoor met, uh, met de voorzitter van de winkeliersvereniging naar Hellendoorn toe en zei... ...ja, we willen ons dan weer graag niet de vaart open hebben. Ja. Daar maar... zei Hellendoorn, waar zijn jullie nou mee bezig? Ja. Jullie willen eerst die vaart dicht hebben, nou niet. Jammer zit die pastoor van Hulde. Die zegt, ik zal wel zorgen voor de opening van de, van de vaart. We, we stichten Kompions en dan zorgen wij wel voor het houden van de vaart. Nou, dat, dat klonk van helder door naar muziek en horen. Hij had weer wat bereikt. En, en verdorie, nou, toen, toen in 1972, toen dat zou gebeuren, toen waren er maar een stuk of tien bootjes. Maar plaats zijn er 2000 boten. Kon hij niet die openingstijden houden die ook in Grauw en in Sneek en overal zijn. Want? Dus hij zei, Te druk. ze zijn maar beperkt open naar we toe. Nou, en, en ik, ik heb voor de oorlog meegemaakt, ik heb uh, achter de prikkeldaartje gezeten. Ik, ik, ik, ik voel me met de bevrijding dat ik nou nog kan varen. En ik voel me nog enigszins niet bevrijd in een vorm dat ik zondags niet naar, naar de meren kan. En zondags of, of, op tijden dat ik naar huis wel dat ik niet, niet thuis kan komen. Oké, okay, maar even, even, even de, de, de stap terug. Van waarom uh, is het nu niet mogelijk dat al die bruggen op hetzelfde moment bediend worden, dezelfde periode bediend worden? Het is, zo gelegen, het is een particuliere vereniging, die kompions. Die en die krijgen in die vorm geen steun in de miljoenen die het misschien kost, al miljoenen, maar zoveel duizenden. En ik ben voor het gerecht geweest. En we dachten allemaal dat de pastoor voor het openhouden van de vaart was. Maar meneer Brands, dat was ook een, een lid van de kompions, de notaris, die kwam te overlijden. En toen dacht, dacht meneer Haven dat hij de voorzitter van de kompions. Die dacht, nou, ik neem mijn sterk mannetje mee. Ik vraag duurs, maar de bank, de directeur van de Frieslandbank. Ja, ze duurt, ik ben er ook voor om die vaart over te houden. Dat. Die kwam in Leeuwarden voor het gerecht met mij. Ja. Maar, maar ga, gaat, het, gaat, het, gaat, het, gaat het nou? Ja, maar gaat het nu vooral over de periode? Ik weet niet of je mij hoort. Gaat het nu vooral over de periode dat die uh, uh, bruggen uh, draaien? Dus dat, dat zeg maar de uh, ze zullen vooral, neem ik aan, in, in het hoogseizoen open gaan. Of gaat het over de tijden op de dag dat ze open en dicht gaan? Vol seizoen, dan zijn de bruggen open. Ook beperkt tot vijf uur. Terwijl we in akkermel tot acht uur kunnen varen. Ah, ja. En nou is zondags dicht en nou is alles dicht. Als 15 mei. <coughs> ja, sorry, dan, dan komen we de bruggen hier weer open. Ja, ja. Nou, hopelijk luistert iemand en uh, gaat er wat gebeuren met. Ja, Want die pastoor die is. Bij de Haven waren de voorzitter. En die, die zei voor de rechter, ja maar wij houden van zonder rust, er zijn allemaal oude mensen die er varen, en uh, automatiseren wil je niet. Ja. Nou, dan zei hij, waar, waar zijn jullie nou mee bezig? Ja. Ja, we moeten maar voor de raad verstaan. En dus zover zijn we niet gekomen dat, dat we niet doorgaan, helaas. Okay, en uh, daar is het mee opgehouden. En dan nou. nou, nou hoop ik... Dat ze hebben nou van die gasunie of wat er ook hebben ze zoveel miliarden gekregen om, uh, om iets goeds te doen in Friesland. Nou hoop ik dat ze die centen gebruiken om heel Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel uniforme openingstijd te maken. Als ze van Friesland een speeltuin willen maken, dan moeten de bruggen en sluizen open zijn. En ze moeten uniform allemaal gelijke tijden. En de bruggelden vrij. Oké, okay, nou... Ik, uh, ik veel sterkte met deze strijd. En misschien luistert er iemand en uh, denkt hij... Uh, nou, dat vind ik nou zonder meer de moeite waard... dan, uh, dan uh, moet hij zich maar even melden. Dank en succes, meneer Van der Werf. Dank u wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Waar zet u zich voor in? De heer Buisman, Goedenavond. nacht. meneer uh, uh, de Dumas. Uh, Jeroen Baasman, uh, Museum Geelvink. Uh, misschien in Amsterdam... Uh, Geel van lopenhuis, Misschien is het eigenlijk de melden Ons museum bestaat uh, ruim twintig jaar. Tien jaar geleden. Uh, maar waren we uitsluitend nog open voor groepen. Het is een museum. Mm -hmm. um, uh, toen zijn we met een kleine groep van ongeveer vijf vrijwilligers begonnen. In, inmiddels zijn wij uh, zes dagen in de week open. Uh, ruim 60 vrijwilligers die zich uh, de, de gastenontvangst uh, doen. En um, eigenlijk, uh, in de zinst ook geïnspireerd door het uh, verhaal van Huis Doorn... Uh, wil ik uh, melden dat wij proberen een structuur op te zetten om uh, collecties die... Um, uh, door de bezuinigingen in het depot dreigen te geraken. Uh... Laten even, we even die stap terugnemen. Want het gaat om ja. het Geelvink Hinlopenhuis. Ja. Um, de Gracht, staat dat ding. Ik wil ons dus even heel snel aan het, uh, aan het zoeken. Um, vertel even wat, wat dat huis nou zo bijzonder maakt. Um, het is een van de opgestelde grachtenhuizen. Uh, uh, het is het uh, uh, enige huis dat van uh, gracht tot gracht is. Dus van. Uh, met een hoofdhuis aan het Herengracht en een uh, koetshuis aan de Keizersgracht. Met een grote tuin ertussen. Um, en waar uh, onder meer de stijlkamers uh, uh, te bezichtigen zijn. En uh, wij uh, uh, om zeventig vijf jaar onder onze vleugels hebben genomen... Het, uh, uh, de collectie Zweling uh, met Piano Fortis... Een voorbeeld van een collectie die uh, volledig in depot... of vrijwel volledig in depot dreigde te geraken. Maar een bijzondere, uh, uh, bijzondere verzameling piano's? Uh, ja, uh, uh, historische piano's, pianofortus, ja. Ja, ja oké. Okay. Um, uh, en dat maakt, uh, die collectie, plus het pand zelf, maakt het zeer het behouden waard? Dat denken wij, Ja. <laughs> Want wordt nou dat hele huis gerund? Uh, uh, wie is de eigenaar van het huis trouwens? Uh, dat is een uh, familieholding. Uh, waarmee we in de tijd uh, begonnen zijn, 20 jaar geleden. Um, um, uh, in feite met een uh, kleine uh, professionele staf. Uh, maar uh, het wordt in feite uh, drijft het op een... Uh, ja, een uh, groot team van uh, vrijwilligers. Wat leveren er nog nazaten van de Geelvink familie? Um, uh, de Geelvinken, of de laatste nazaten, hebben in 1813 het huis uh, verkocht. Um, daarna uh, zijn er verschillende families geweest die er ook nog gewoond hebben. Vervolgens is het een. Um, uh, voornamelijk in uh, de uh, 20ste eeuw een bank geweest. En uh, hebben wij het initiatief genomen om ruim 20, bijna 23 jaar geleden... Uh, het huis uh, uh, te restaureren en op te stellen voor het publiek. Oké, okay. en dat gebeurt nu door een grote groep vrijwilligers? Ja, en zonder deze vrijwilligers zou dat uh, totaal onmogelijk zijn geweest. En wat zeggen. is uw taak? Mijn taak? Ja. <laughs> Ik heb in de tijd het initiatief genomen... En, uh, uh, ik ben uh, nog steeds uh, formeel uh, directeur. En ik uh, zeggen dat ik. Uh, wij. Uh, uh, het, uh, uh, het is mijn hoofdtaak geworden. Oké. Okay. <Sy> wij doen het volledig zonder overheidssteun. Ja, en dat is ook vol te houden? Um, het wordt steeds moeilijker, omdat. Uh, uh, uh, ja. Het is. Uh, niet makkelijk uh, om een uh, museum uh, overeind te houden met een terugtrekkende overheid. Uh, uh, omdat indirect wij natuurlijk wel uh, steun krijgen van uh, diverse fondsen, zoals het Mondriaanfonds en andere fondsen, die uh, uh, uh, helaas, uh, moet ik zeggen, de, de ruif eten steeds meer mensen van. En dat is ook terecht waar het het wordt steeds moeilijker. Want wat, wat voor bedragen zijn er nodig om het huis in stand te houden? Um, uh, zonder heel concreet te zijn... omdat uh, dat afhankelijk is van projecten... en uh, je veel op projectbasis tentoonstellingen organiseert... Uh, kunnen wij uh, met onze vrijwilligers... een uh, aanzienlijk... Uh, echt voor een fractie van een bedrag wat musea normaliter uh, gebruiken uh, toch uh, redelijke tentoonstellingen uh, uh, op poot te zetten en uh, het museum houden. Maar je kunt uh, uh, uitsluitend van de uh, inkomsten uit uh, uh, museumantrees is het uh, vrijwel niet mogelijk om een uh, museum draaiende te houden. En dat heeft natuurlijk deels te maken met het feit dat andere musea uh, wel overheidssubsidies krijgen. En daarmee in feite de prijzen van uh, Antrees... Uh, overigens ook terecht, naar mijn mening, uh, heel laag worden gehouden. Goed. Nou, veel succes uh, met het instandhouden van uh, uh, het Geelvink-Hinlopenhuis. Uh, en, en, en dank voor het bellen. Misschien dat ik toch een, een opmerking mag maken. Want dat... Uh, ik wil het niet alleen als voorbeeld geven. Ik wil er ook een kleine opmerking maken over wat je kunt doen met uh, vrijwilligers... om toch te zorgen dat uh, collecties die anders volledig in depot geraken... toch uh, voor een uh, breed publiek toegankelijk blijven. En, uh, als voorbeeld wil ik eigenlijk noemen uh, de Zweden-collectie die anders vijf jaar geleden... volledig uh, verdwenen zou zijn... in depot... waar wij, wij dus nu niet alleen... binnen ons, ons museum... maar waar wij, wij ook... proberen... Uh, instrumenten... buiten het museum... Uh, opgesteld te krijgen. Ja. Maar wij zien daarnaast... ook andere collecties... die nu in... Um, depot... Uh, verdwijnen... Uh, en, Waarvoor wij, en ik denk dat wij met deze formule ook uh, andere locaties, een beetje vergelijkbaar met de instrumentencollectie, um, maar dat kun je eigenlijk uitsluitend doen als je de uh, backup hebt van uh, vrijwilligers. Helder. Vrijwilligers zijn zeer ja. belangrijk om, om uh, collecties zichtbaar te houden ja. bij een terugtrekkende overheid. Zo is dat. Goed. Dank nogmaals. Dank voor het bellen. En nogmaals heel veel succes met uh, al het werk... wat er uh, ongetwijfeld uh, dag in dag uit te verzetten valt. 0800-1121, is het telefoonnummer van Kazaluna. Uh, de vraag in dit uur is, waar zet u zich voor in? U kunt uh, bellen op ons nummer 0800-1121... of mailen casaluna@ncv.nl. De police was dat met uh, Spirits in the Material World. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Uh, maar misschien is het de laatste bellen die ik nu aan de telefoon heb. Goedenacht, Frank Dumosh. Hallo? Ja, met mevrouw Schaap. Dag mevrouw Schaap, goedenacht. En uh, een ogenblikje even die radio uh, weg, zo. Anders dan klinkt het allemaal zo raar. Oh ja. Nee, ik, uh, ik wil even reageren op die meneer die. Uh, waar zijn vrouw al die, uh, die goede doelen heeft gegeven. Dat hij daar zo teleurgesteld over was. Ja, ja. Nou, heb ik zelf uh, anderhalf jaar geleden mijn man verloren. En ik heb toen bij de uitvaart heb ik, uh, gezegd. Uh, uh, liever geen bloemen, maar wel een geef van Kika. Ja. En toen heb ik daar toch een hele mooie brief. Teruggekregen, dat heeft me ontzettend goed gedaan. Dat wij toch, ondanks uh, deze nare tijd, dat we toch gedacht hebben aan. Uh, aan. aan uh, ja, voor de, voor de kinderen dan, hè? Ja. En. Uh, dan wil ik dan eventjes uh, kwijt, dat het niet allemaal ach en wee is. Hè? Ja. Dat er toch ook nog wel. Uh, fatsoenlijke mensen zijn die toch even reageren. Waarom heeft u voor Kika gekozen? Nou, uh, omdat uh, mijn man heeft kanker gehad en daar is hij ook aan gestorven. Maar ja, ik bedoel uh, niet voor de, uh, de kinderen hebben die hebben toch nog een toekomst voor zich. Ik yeah. bedoel, uh, als wij oude mensen kanker krijgen, nou ja, het is niet leuk natuurlijk, maar wij hebben ons leven gehad. Maar uh, voor de jeugd en voor de kinderen dat is toch uh, Dan gun je ze toch nog een toekomst, hè? Ja. Yeah. Ja, nee, het is, is weinig zo gruwelijks als een kind met kanker. Dat vind ik ook hoor. Dat bedoel ik. En, uh, nou, en, en alle mensen die hebben er goed op gereageerd. Dus er is een mooi bedrag toen overgemaakt aan, de, aan het uh, KIKA-fonds. Ja, ja hoe, de anderhalve... en dat wil ik even kwijt. Goed, nou ik, uh, dank voor het bellen. Dank voor dit verhaal. Uh, en er zijn dus organisaties die het uh, uh, wel netjes die het doen. Die wel goed doen. Gelukkig maar. Ja, zo is dat. En de rest, dat, uh, nou ja, <laughs> die, die kunnen de boom in. <laughs> Goed, mevrouw Schaap, dank voor het bellen. Geen dank. dank u Dag, Dag We gaan uh, even luisteren naar muziek. Um, en dan gaan we daarna nog wat anders doen uh, en wel praten over uh, de Libris Prijs. Maar dat zometeen eerst even uh, Et conseiller. Tout serait si différent. J'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Son mon j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle. Je jouerai mieux le deuxième. Uit 1981 was dat Jeanne de Maas, en Rouge et Noir, heet het liedje. We besluiten deze kaas te doen met auteur Tommy Wieringa. Een van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs 2013, die op 6 mei wordt uitgereikt. Hij leest een fragment voor uit Dit zijn de namen. Maar eerst laat hij u muziek horen: Dit zijn de pianosonaten van Beethoven. Het zit zo boordevol leven, die man. En je hoort zijn paniek en zijn fascinatie en zijn geluk en zijn extase. Alles zit erin. En zoveel tijd later geeft het nog steeds af het levensgevoel dat hij in die muziek gelegd heeft. Daar ben ik dus nu in 2013 weer gelukkig van. Mijn naam is Tommy Wieringa. Ik schreef Dit zijn de namen: een boek over het zoeken van de mens, het eeuwige onderweg zijn van de mens. Ook al woont hij op één plaats, hij staat niet stil, de reis gaat door. Ik lees dit boek eigenlijk een beetje kriskras, omdat ik keuzes maken over wat voor te lezen heel lastig vind. Ik vind het allemaal even goed. En dat betekent dus dat ik nu maar gewoon iets ga lezen wat ik zojuist ben tegengekomen. Dat is een stuk, dat is een liefdesverhaal. En dat liefdesverhaal dat gaat tussen Pontus Beck en Lea. Ze zijn dan nog jong en hij herinnert zich die liefde uh, van toen hij een vroege twintiger was. En nu is hij een man van 53, met cynisch, zoekend. En hij heeft haar foto's en haar brieven nog. En dit is de enige herinnering die hij misschien wel heeft... aan een zekere puurheid, aan een zekere... echte, onbedorven... niet-ironische levenshonger. Ach... De verliefde die meent dat deze bekoring zijn eigenlijke, zijn natuurlijke staat is. Wat een onrecht dat ze hem meestentijds onthouden wordt. Hoe heb je zonder kunnen leven? Nu zijn de schellen hem dan van de ogen gevallen. Nu hij weet hoe het eindelijk is, hoe het eigenlijk is, zal hij niet meer loslaten. Dit zal voortaan zijn leven zijn. In deze gloed, in deze bedwelming zal hij verder gaan. De glimlach rond de mond van de verliefde laat weten... dat hij een belangrijk geheim heeft doorgrond. Hij is een ingewijde nu. Het opiaat van de liefde heeft hem achter de grausluier van de dagelijksheid laten kijken. Dit is de tijd van verwachtingen. Dezelfde etensluchten komen nog altijd onder zijn deur door. Kinderen schreeuwen op de gang boven zijn hoofd luistert... zijn buurman luide marsmuziek, terwijl hij nog veel te jong is om veteraan te zijn. Maar al deze dingen zijn nu al anders. Ergert het hem niet al veel minder dan tevoren... Lijken de geluiden niet al veel minder hard en is de stank van geroosterd vlees... en kruiden van de Tajikse ballingen naast hem niet al veel minder indringend dan voorheen? 28 jaar later, een ander huis, een andere stad... zit Pontus Beck aan tafel in zijn woonkamer en staart naar zijn spiegelbeeld in de donkere ramen. Hij denkt dat een gelukkig leven altijd in het teken staat van een zekere verwachting... wat Chinese wijzen ook leren over leegte en verwachtingloosheid... Onder ruisend bamboe langs de vlietende rivier is het gemakkelijker om onthechte gedachten te hebben dan op vijf hoog bij de gorgelende verwarmingsbuizen en het spoelwater in de valpijpen, de stoelgang van zijn buren. Onder tafel schuiven zijn voeten over het kleed. Zijn enige herinneringen aan een zekere levenshonger... staan in het teken van verwachting en verlangen. De verrukking over weer een dag. Ook hij is daartoe in staat geweest. Niemand die het zich kan voorstellen. Maar ook hij heeft liefdesliedjes gezongen... wanneer hij dacht dat niemand hem hoorde. En wel eens een raar sprongetje gemaakt in een lege straat. Zulke dingen zijn lang geleden gebeurd. Hij kan ze zichzelf ook nauwelijks meer voorstellen. Nadat hij eenmaal uit het paradijs verstoten is, geleidelijk, hij heeft het nauwelijks gemerkt toen het gebeurde, heeft hij zijn bestaan ingericht op het bestrijden van pijn en ongemak, de chaos bedwingen, borden wassen, orde handhaven. Wat geeft het dat de ene dag zoveel op de andere lijkt... dat hij zich geen ervan afzonderlijk herinnert? Hij houdt het midden aan, even ver verwijderd van de bodem als de top... al is hij soms jaloers op de alcoholisten en de junks... met hun leven, van laag naar hoog, van hoog naar laag... net zolang tot ze geen tand meer in hun mond hebben... en een langzame, ellendige dood sterven. Heeft hij haar brieven nog... Natuurlijk heeft hij haar brieven nog. Vier glazen op een avond drinkt hij, meer niet. Hij wil niet door de kamer rondstampen op een koude en een warme voet... brieven openen, foto's kijken. Zuchten onder de valse herinnering van de melancholie. De alcoholist uit weemoed. Dat zijn de ergste, zegt ook Pushkin. Er waren andere vrouwen geweest voor haar. Soms was hij verliefd. Geen van hen hield zijn aandacht lang vast. De een had een bedorven adem, de ander lachte als een hyena. Hij herinnerde zich bittere spijt en teleurstelling over het onvolmaakte. Het luisterde allemaal zo nauw. Van de een op de andere dag hield hij dan zijn mond. Alleen het hoognodige kwam er nog uit. Wanneer hij zweeg, praten zij. O, oh, die vragen. Waar denk je aan? Waarom zeg je niks? Wat ben je stil? De teleurgestelde witte gezichtjes, de onzekerheid die aan ze vrat. Maar hij zweeg. Het was te pijnlijk. Ze moesten hun eigen conclusies maar trekken. Volgde een resttijd van schijnredeneringen en bewegingen. Dan was het voorbij. Hij was gelukkig weer alleen. Lea had geen bedorven adem. Ze lachte niet als een hyena. Niks ergerde hem. Het was volmaakt. Ze was welbespraakt en goed opgevoed, maar had een zekere wildheid behouden. Een spontaniteit die hen naar de donkere oever van de rivier leidde om de liefde te bedrijven. Snachts luisterde ze naar Radio Free Europe. Het was illegaal en opwindend. Hij wist dat hij een overtreding was. Maar hoe kon dit verrukkelijke meisje iets verkeerds doen? Tommy gaat dus, die voorlas uit zijn boek Dit zijn de namen. 6 mei is de uitrekking van de Libris cultuurprijs, Literatuurprijs. En de winnaar, die kunt u horen in Casaluna. Wij gaan de kaars uitblazen. We gaan er een einde aan breien hier bij Kazeluna. Zometeen omroep Max' eigen nachtzussen Astrid de Jong. Neemt u op sleeptouw. Dank voor het luisteren. Nog een hele fijne nacht.